10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Philips heeft vanmorgen een winstwaarschuwing gegeven. Het elektronica-concern meldt dat het vierde kwartaal enigszins teleurstellend is verlopen. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting uitkomen op zo'n 500 miljoen euro. In 2010 was het nog ruim 900 miljoen. Positief is dat de verkopen van consumenten-elektronica weer wat lijken aan te trekken... vergeleken met het vierde kwartaal van 2010. Financieel redacteur André Meijnema. De beleggers schrikken van de winstwaarschuwing van Philips. De koers van het aandeel ging bij opening direct met meer dan 5% onderuit. De bijna halvering van de bruto-winst over het vierde kwartaal... laat zien hoe de Europese schuldencrisis de gewone economie onderuitgeschoffeld heeft. En dat kan Philips goed merken. Niet voor niets klonk eind vorig jaar de oproep van topmannen... van grote Europese multinationals aan de regeringsleiders... om de schuldencrisis nou eens eindelijk aan te pakken. En nu de bedrijven de komende weken met hun kwartaal- en jaarcijfers komen... wordt dit pijnlijk zichtbaar.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 De landelijke storing bij de OV-chipkaart is voorbij. De problemen bij de computersystemen van eigenaar TransLink Systems zijn opgelost. We kunnen niet echt één oorzaak aanwijzen, maar we hebben gisteravond en vannacht uh, gewerkt en veel dingen onderzocht en ook wat aangepast. En we zien nu dat het systeem weer werkt. Uh, maar we willen natuurlijk wel in de gaten houden of dit ook zo blijft. En daardoor uh, blijven we alert hierop.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 ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer op de A9... Amstelveen richting Alkmaar moet rekening houden... met een afgesloten afrit Heemskerk. Dat komt door een ongeluk. Aan de andere kant, richting Amstelveen, staat nog altijd een file... tussen het knooppunt Velsen en knooppunt Raansdorp van 4 kilometer. En op de A27, breda richting Utrecht, blokkeert een vrachtwagen... de rechte rijstrook en daardoor staat er een file... vanaf het knooppunt Gorkum tot Lexmond van 5 kilometer.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 Sven Kokkelman. Grote steden moeten worden verplicht om afval te scheiden, vinden de afvalbedrijven. Het Groningen Museum heeft het wassende water getrotseerd en gaat vandaag weer open. Sinds kort zijn alle politiekorpsen verplicht verontruste vermistingen te melden... bij het landelijk team vermiste personen. Wij krijgen de laatste vijf jaar zo'n 250 verontruste vermissingen binnen. Maar wij vermoeden dat er iets van 2000 vermissingen zijn. En nu met de verplichte registratie... Zullen wij dus veel meer vermissingen binnen gaan krijgen? En dat ochtendhumeur van Ton Kas. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Muziek Grote steden moeten worden verplicht om groen afval en papier gescheiden in te zamelen, vindt de brancheorganisatie van afvalbedrijven VA. Dick Hogendoorn is directeur van die club. Goedemorgen. Goedemorgen. Doen die grote steden het zo slecht dan eigenlijk met de afvalscheiding? De meeste grote steden doen het relatief slecht in vergelijking met, met de overige steden. Wat doen ze dan slecht? Uh, nou, met name het, het GFT-afval, dat is genoemd. Uh, daar wordt in Amsterdam en Rotterdam maar uh, ja, ongeveer een kilogram per inwoner per jaar ingezameld. En als je dat vergelijkt, uh, niet zozeer met de kleine steden in Nederland, want daar moet je het niet direct mee vergelijken. Maar met ook al vergelijkbare grote steden, dan doen die steden het erg slecht. Ja, maar het hele land is toch volgezet met allemaal van die en gersen kliko's, of niet? Dat is zo, maar uh, ja, de staatssecretaris heeft aangegeven dat hij uh, nog zo'n 900.000 ton extra oud papier, karton en gft wil uh, recyclen. Ja. Daarvoor hebben wij gezegd dat is prima, maar weet dan wel dat daar uh, meer uh, rigide inzamelmiddelen voor moeten komen dan we op dit moment kennen. En er is een gescheiden inzamelplicht, ja. alleen er zijn veel ontheffingsmogelijkheden voor en wij denken dat als je wil halen wat de staatssecretaris zegt dat hij wil halen, dat er dan toch meer verplicht om gescheiden dat ze moeten worden ingezameld. Maar die gemeenten die zijn toch sinds 1994 al verplicht om het afval gescheiden op te halen? Dat klopt. En je ziet dan ook vanaf 1994 dat er veel GFT wordt ingezameld en verwerkt. Ongeveer 1,4 miljoen ton op jaarbasis. Dat neemt overigens wel wat af de afgelopen jaren. Kom, en wat de op. staatssecretaris nu zegt, is: van ja, dat is allemaal mooi, maar er moet nog eens een keertje een kleine 500.000 ton bij. Maar waarom en dan zeggen af? wij. Ik denk omdat er toch door gemeenten uh, wat, uh, zich wat vrijheden permitteren... bij het uh, invullen van die, van die gescheiden inzamelplichten. Overigens, er zijn ook goede redenen voor. Je kunt niet overal gescheiden inzamelen. Maar je ziet dat, uh, dat er geleidelijk aan een afname is... van de hoeveelheid ingezameld GFT. En wat de staatssecretaris zegt, ja, dat kan helemaal niet. Er moet juist een kleine half miljoen ton bij. En ja. dan zeggen wij, als je dat wilt... Prima, daar willen we je in steunen, maar dan moet er ook goed gekeken worden hoe je dat dan gaat doen. En dan denken wij dat je er niet aan het komt om de gescheiden, inzamel strakker, gescheiden inzameling strakker vorm te geven. En hoe doe je dat dan, strakker vormgeven? Uh, nou ja, door de gemeenten toch uh, te verzoeken om uh, niet uh, ja, al te gemakkelijk uh, de, de gescheiden inzameling af te schaffen of, of uh, te temporiseren of anderszins. Gebeurt dat dan? Dat gebeurt getuigen het feit dat de hoeveelheid ingezameld GST geleidelijk aan afneemt. En het gaat me niet om het om stabiel te houden. Het moet veel meer volgens de staatssecretaris. En ja. als hij dat zegt, zeggen wij prima, maar ga dan ook kijken hoe. Welke grote stad doet het het slechtst eigenlijk? Uh, nou, de, ik heb hier een overzichtje uh, waar in ieder geval blijkt dat Rotterdam en Amsterdam... beide ongeveer 1 kilogram per inwoner per jaar halen en omdat even te vergelijken met de best presterende grote stad... dat is Leidscham-Voorburg, ja, normaal vergelijkbaar met Amsterdam. We zit op 67, maar er zijn toch een heleboel grotere gemeenten... die in de zogeheten stedelijkheidsklasse 1 vallen... Ja. die tussen de 40 en de 50 kilogram halen. En dan steekt 1,3 en 0,4 voor respectievelijk Rotterdam en Amsterdam... toch wel een beetje schril af. Ja, nou laten we nou net contact hebben met de wethouder... die daarvoor verantwoordelijkheid eh, draagt in Rotterdam. Dat is Alexandra van Huffelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het bij u zo laag? Um, nou, als het over die GFT-fractie gaat, dan uh, zijn er een paar redenen voor. Nummer één is het zo dat de gemiddelde Rotterdammer um, uh, veel minder van dat GFT-afval heeft. Omdat we veel hoogbouw hebben in de stad bijvoorbeeld, dus veel minder tuinen. Um, en we merken ook wel dat het uh, voor ons lastig is om dat apart in te zamelen op de meeste plekken in de stad. Omdat het voor mensen ook vervelend is als je in zo'n flat woont bijvoorbeeld, om ook nog een extra bak uh, te hebben. Maar niet iedereen in Rotterdam, Rotterdam woont in een flat, hè? Uh, dat... dat dat kan wel, maar dat is veel lastiger blijkt. Uh, wat wel bijzonder is, is dat als we kijken naar de rechtsfractie... dus niet zozeer het aparte GFT, maar de rechtsfractie... dan blijkt dat er in Rotterdam niet veel meer in het afval zit... dan in, uh, in gemiddeld in Nederland. Ja. Um, en dat betekent dus dat er niet heel veel meer GFT in de vuilnisbak verdwijnt. Ja, Maar Rotterdam, uh, heeft, ook Rotterdam we we wijken, heeft ook heel veel wijken waar mensen niet in een flat wonen... en gewoon in een huis met een tuin. Uh, en staan daar dan wel de groene kliko's buiten? Nee, we hebben ervoor gekozen om dat in de hele stad niet uh, in te voeren. Maar waarom niet? Um, we hebben overigens wel gescheiden papier en uh, karton en glas. Um, we hebben dat gedaan omdat we um, gekeken hebben naar van wat kunnen we het beste kunnen doen om te zorgen dat we gescheiden afval krijgen. En wij zetten vooral in op het uh, thema nascheiding. Dat betekent dat je het wel gewoon bij elkaar um, uh, inzamelt. Ja. Dus mensen hoeven niet apart al thuis uh, te scheiden. Ja. Althans niet voor wat betreft GFT. Maar waar wij op inzetten is om te kijken of we GFT en ook plastic apart kunnen scheiden um, bij de installatie. Ja. En we merken ook dat daarmee veel betere resultaten kunnen worden gehaald. Dus er veel meer GFT uit het afval kan worden gehaald en veel meer plastic uit het afval kan Nou niet kan volgens kan het lijstje gehouden. van meneer Hogedoren, want dat dan doet u het is, gewoon bijzonder slecht. En we, hebben, we zeggen dat ik gaf aan we zetten daarop in. We doen dat op dit moment nog niet, omdat de technieken daarvoor nieuw zijn. Maar u doet het gewoon heel slecht volgens het lijstje van Meneer, meneer Hogendorp. Maar u doet het gewoon heel slecht volgens het lijstje van Meneer Hogendorp. Nou, als Meneer Hogendorp zegt er wordt weinig GFT afval apart ingezameld in Rotterdam, dan klopt dat. Ik gaf ook aan dat we dat niet doen. Nee, maar dat wil en de, de resten, staatssecretaris val, wel. Er niet meer in dan in Rotterdam. Maar dat wil de staatssecretaris wel. Ja, de staatssecretaris vindt het relevant dat wij aan de slag gaan met het gescheiden afval inzamelen. Ja. Dat willen wij ook graag. Ja. Uh, althans, we willen graag dat afval gescheiden verwerkt kan worden. als ik... glas, als papier, als GFT. Ja. Maar we hebben uh, gezien met een aantal proeven die we hebben gedaan, ja. dat we dat beter kunnen doen door nascheiding. Dus pas bij de uh, installatie. Uh, bij de verwerking uh, de af, het afval scheiden dan dat aan de bron te doen. Maar, de staatssecretaris, wil, heel graag op inzetten, maar ja. de staatssecretaris wil dat u meer gescheiden gaat ophalen. En nou zegt meneer Hogendoorn, dat kan alleen maar als er extra maatregelen komen. En als u, dat dus, uh, als u beter uw best gaat doen, gaat u beter uw best doen? Nou, de staatssecretaris zegt dat hij graag dat afval apart verwerkt wordt. Het is niet um, zo dat het ook al aan de bron moet worden gescheiden. Mijn vraag is of we u beter uw best gaat doen. Dat doen we voor een deel wel, namelijk voor papier en voor glas. Mijn maar vraag om is of de u beter uw best op het gaat wordt, doen. Dat er zoveel mogelijk afval apart verwerkt kan worden. En die inzet is er ook op gericht dat dat zowel voor GFT zou kunnen als voor plastic... Ja. Um, en we hebben een eerste proeven daarmee gedaan en de resultaten daarvoor zijn hoopgevend. En ja. daarover zijn we dan ook met de staatssecretaris in overleg. Weet u mijn vraag zijn nog? zijn oogmerk is wat ons betreft ook prima, namelijk zorgen dat we gewoon meer afvalgescheiden kunnen verwerken. Weet u mijn vraag nog? Uh, nee, gaat u gang. Mijn vraag was of u beter uw best ging doen. Uh, nou, wat, wat ik aangeef is dat wij inderdaad uh, ernaar streven om meer afval gescheiden te laten verwerken ja. in de komende tijd. En dan niet alleen die, die GFT, maar zeker ook, uh, ook plastic. Ja. En daarover zijn we met de staatssecretaris in gesprek. Mevrouw Van Huffelen, wethouder daar in Rotterdam. Ik dank u wel. Meneer Hogerdoen, als u dit zo hoort, denkt u dan uh, dit is een uh, oorlog die wij makkelijk gaan winnen? Nee, dat denk ik niet. Mevrouw, nee, van Uvel, mevrouw van Euvel heeft wel een punt wat betreft het, het, het verpakkingsafval... en met name het, het kunststofverpakkingsafval. Daar is een discussie over nascheiding... en dat zou uh, evengoed uh, goede resultaten op kunnen leveren. Dat geldt alleen voor GFT-afval niet. Daar uh, is iedereen het wel over eens. Dat is in het verleden geprobeerd om nascheiding... dus zeg maar dat GFT-afval achteraf uit te halen. Dan blijkt toch dat er te veel van ontreinigde componenten in zitten... om alsnog uh, goede compost, want dat maak je van GFT... en dat ja. kun je weer toepassen in, in de land een tuinbouw om ja. te gaan maken. Dus voor we GFT werkt dat niet. Voor uh, de droge componenten, waaronder dat uh, kunststofverpakkingsafval wat mevrouw van Uffelen noemde, is dat wel een optie. Juist. Goed. Nou, er is dus nog uh, veel werk aan de winkel. Wil de staatssecretaris een doelstelling halen. Dat is in ieder geval de conclusie uh, aan het einde van dit gesprek. Ik dank u wel, meneer Hogerdoorn. En uh, u ook, mevrouw van Uffelen. Huffelen. Graag gedaan. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen vermist. Een grootschalige zoekactie leverde niets op.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 Hier hebben we een computer waar sowieso al onze mail binnenkomt. En waar uh, vermiste kinderen en vermiste sites uh, beheerd worden, bekeken worden. Hier zetten we dus ook kinderen op, kinderen eraf. En volwassenen, zodra ze gevonden worden. Zoetermeer. In het gebouw van het Korps Landelijke Politiediensten... is de thuisbasis gevestigd van het team Vermiste Personen. De regio die doet de melding bij ons. De politie. Ja. Zegt Irma Schijf, teamleider. Wij krijgen de laatste vijf jaar zo'n 250 verontruste vermissingen binnen. Maar wij vermoeden dat er iets van 2000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 verplichte registratie, zullen wij dus veel meer vermissingen binnen gaan krijgen. Want was het eerst aan de regiokorpsen om te bepalen of zij bij vermissing de hulp inriepen van de landelijke specialisten, sinds kort zijn alle politiekorpsen verplicht verontruste vermissingen te melden bij het landelijk team. En het onderscheid tussen verontruste vermissingen en overige vermissingen is belangrijk, zegt teamleider Irma Schijf. Overige vermissingen zijn vermissingen waarbij het redelijk duidelijk is waar de vermiste zou kunnen zijn. Dus dat iemand een brief heeft achtergelaten en, en zegt ik ben een rondreis gaan maken alleen dan weet je niet waar die persoon is kan ook een parentale ontvoering zijn en dat is is een ontvoering uh, van een van de ouders die ook uit een ander land komt en het kind heeft meegenomen wat vaak bij echtscheidingen of in het proces van een echtscheiding gebeurt nou, dan weten we doordat we met douane of iets dergs contact hebben gehad welk land ze zijn gegaan alleen weten we niet waar in dat land zij zijn en dan blijven we dus over de vermissingen waarbij het ergste wordt gevreesd ZE het meisje verdween afgelopen woensdag uit haar ouderlijk huis en is sindsdien zoek. Op raadselachtige wijze plotseling verdwenen. Vanochtend gaf de politie een emberalert uit voor de tiener. En sindsdien is niets meer van haar vernomen. De politie heeft dertig rechercheurs op de zaak gezet. De Duitse politie zonder succes een nieuw gebied uitgekampt Voor een misdrijf wordt gevreesd. Teamleider Irma Schijf. Uh, bij een verontruste vermissing, daar kijken we eigenlijk, hebben we één vraag... Uh, of de vermissing in complete tegenstelling is uh, tot het normale gedrag... En iemand die dus heel veel wegloopt, is het haast gedrag om vermist te zijn. En op het moment dat iemands eten op het fornuis staat te verpieteren... en hij is weg of zij... Uh, dan is het een behoorlijke tegenstelling tot het gedrag wat je op dat moment had verwacht. Het is gewoon gek dat hij weg. Want anders hadden we wel uh, koffers ingepakt of iets dergelijks. Dus dat bepaalt de mate van verontrustheid. En mag de politie wat betreft opsporingsmethoden alles uit de kast halen wanneer het gaat om een verontruste vermissing? Nee, we mogen alleen heel veel inzetten op het moment dat het heel duidelijk is. dat er een strafbaar feit gepleegd is. En dan staan eigenlijk alle mogelijkheden open. Maar zolang we dat niet kunnen aantonen. zijn we dus beperkt en moeten we ons houden aan. ja, eens even technisch, maar artikel 2 politie. En hulp verlenen aan hen die hulp behoeven. Maar uh, dan mogen een aantal dingen niet zomaar, zoals een tap zetten en een telefoon traceren, uh, bankgegevens checken, omdat we dan dus de privacy van de vermiste schenden. Dus zit een beetje met ons hand in het haar. Nou, je kan als voorbeeld geven dat, uh, dat we een vermissing hebben gehad... waarbij uh, man en vrouw gezellig op vakantie zijn. Uh, de een gaat een stukje fietsen, de ander gaat een stukje wandelen. Vervolgens komen ze elkaar weer tussen de middag tegen, gaan gezellig lunchen. En daarna nog een stukje uh, samen apart, alleen uh, de dame komt nooit meer thuis. Um, op dat moment is er geen sprake van een misdrijf en is iemand vermist. En die wordt ook als vermist opgegeven. Dan uh, kan de politie eigenlijk niet heel erg veel doen. Vervolgens gaat de familie natuurlijk continu die mevrouw bellen van eh, moeder, waar ben je of vrouw, waar ben je. Uh, en raakt haar telefoon leeg. Op het moment dat dus uiteindelijk toch, uh, doordat uh, tijd een uh, rol gaat spelen en dergelijke, het vermoeden van een misdrijf uh, wel opkomt dagen. Uh, wordt een tap ingezet of een, om, om de telefoon te traceren, maar is de telefoon al leeg? In dit voorbeeld is deze dame later uh, gewond teruggevonden. en had echt hulp nodig gehad. en heeft dus uh, niet nodig uh, heel veel leed moeten lijden. U zou willen dat u ook bij vermissingen. waar er niet direct een vermoeden is van misdrijf. dat, dat u de wat zwaardere opsporingsmiddelen zou mogen inzetten? Ja, omdat ik denk dat we er ook heel veel politie-inzet mee kunnen besparen. Want als je dus uh, heel snel iemand kan vinden, en zeker iemand in nood... nou, A, voldoe je dan aan de opdracht die je hebt als politie. Mensen helpen die in nood zijn. Door dat niet te doen, en het duurt allemaal heel lang en je vindt iemand niet... moeten er ook allerlei opsporingsactiviteiten uiteindelijk gaan plaatsvinden. En die sluit je uit. Het werk hoef je dan niet te doen. Je hebt het al opgelost. De wens om bij vermissingen sneller, ruimere opsporingsmethoden te mogen inzetten zal binnenkort bij de politiek op tafel worden gelegd. Ja, we zijn het afgelopen jaar bezig geweest... met een landelijke werkgroep vermiste personen. We hebben een, een eindrapport uh, opgesteld... waarin ook dit advies uh, om, om die middelen in te kunnen zetten uh, opgenomen is. Uh, er is nog een adviesgroep. Dat is naar aanleiding van de Millie-Boelen-zaak. Dat heet dan ook de, de, uh, ja, de millie commissie zij hebben het eindrapport van die uh, landelijke werkgroep uh, geadopteerd en zijn daarop verder gegaan. En zij zullen een definitief advies op gaan leveren waarin ook dit is opgenomen. En dat allemaal met als doel het leed voor de achterblijvers zo klein mogelijk te maken. En Wij hopen inderdaad dat uh, straks ook met de nationale politie dat uh, vermissingen echt wel iets meer prioriteit krijgen... Want je weet niet wat er aan de hand is. Hè? Met, met een ongeval weet je dat het om een ongeval gaat. Maar met een vermissing weet je helemaal niks. Je weet niet of iemand zelf uit eigen beweging vertrokken is. Of iemand iets ergs overkomen is. Um, of iemand nog te redden was geweest. Ze willen alles weten. Alle, alles wat maar kan. En je weet gewoon helemaal niks. Bijdrage was dat van Egbert Hermsen. Morgen in deze serie de Achterblijvers dus aandacht... voor de Vereniging Achterblijvers na vermissing. Opeens ontmoette je mensen die hetzelfde meemaakten als jij en waarmee je kon delen. En waarbij een paar woorden al voldoende waren om eigenlijk je verhaal te vertellen. Dat dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op Goedemorgen GoedemorgenNederland. .nl. Straks het Groningen Museum heeft het wassende water getrotseerd en is vandaag weer gewoon open. Eerst toch het humeur. hier is Tonkas. Kas. Lieve koningin, ik heb een probleem van hier tot Tokio, waarmee ik me ten einde raad tot u richt omdat de regering het doet of zijn neus bloed. Als liefhebber van het Limburgs carnavalsleven is mij opgevallen dat vrouwen het zelden of nooit tot prins carnaval schoppen. En ik vind dus dat daarmee de onderdrukking van de vrouw wordt gelegitimeerd. Met name het district Limburg hebt er een handje van. Moet u even nagaan. Bij de deurzetters was het dit jaar voor de zoveelste keer Prins Roy de Vierde. U weet wel, die zoon van Huub en Annemarie Smeets... met die winkel in goedkope design -tauletten. Maar ook bij de poepa's hadden we achterheen volgens Jan de Eerste... Wiel de Eerste, Zef de Eerste, Jo de Eerste, Frans de Eerste, Fijn, zo kan ik teruggaan tot de oprichting in 1946... Bij de dromedares is het al hetzelfde laken en pak. Daar hebben we gehad Andy de eerste, Henny de eerste, Jappie de eerste, Harry de zesde, Bert de derde, Willy de eerste, ga zo maar door. Of u nou kijkt bij de lotbroekers, de soeplummelen, de Woespoepen, de moeraskwakers, de kutebieters, de mineurs, de klotbultjes of de bierdopkes, Overal in Limburg zie je hoe de carnavalsprinsessen stelselmatig worden gediscrimineerd. Nou weet ik juist wel dat het alleen nog een ceremoniële functie is... maar dat lijkt me reden te meer om de prinsessen ook in stoet te staan... om met zo'n achterlijk ding op hun kana's vooraan in de stoet te lopen. Ik hoop dat u er eens iets van wilt zeggen. Want in het parlement ouwe hoeren ze over alles dat los en vast zit... maar daar niet over. Overigens zag u er prachtig uit in de reportage vanuit Abu Dhabi. En Maxima oogde flitsonder dan ooit met die sjaal... Echt een ontzettende stoot. Ik weet er gewoon zo snel geen ander woord voor. Wie dat niet ziet, moet wel een enorme plaat voor zijn haarses hebben. Toen ik nog klein was, liep mijn moeder ook altijd met zo'n sjaal. Leuk dat dit weer in het straatbeeld verschijnt. Wat mij betreft mag u die trend doorzetten... met de punt bij haar en de charretel. Nou, dag, lieve koningin. Tonkas, morgen de ochtendtimeur van Koos Postema. Maar...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 Why? It's cold and it's damp. That's, That's why the lady is a trap. trap. Tony Bennett en Lady Gaga. The lady is a tramp. Vier minuten voor half elf, dames en heren. We gaan naar Groningen, waar het waterpeil inmiddels op een normaal niveau is teruggekeerd. Dat betekent dat het Groningen Museum weer toegankelijk is voor het publiek. Gisteren zijn de geëvacueerde kunstwerken weer teruggeplaatst. En die werden weggehaald omdat het water via de ruiten bijna naar binnen kwam. Willemien Brouwers. Brouwers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het Groningen Museum klaar met dweilen? Ja, nou, we hebben gelukkig niet hoeven dweilen. Ah. Want er is geen er is geen water naar binnen gekomen. Dus uh, de dweilen uh, konden gewoon uh, in het schoonmakelijk blijven staan. Heel goed. Ja, daar zijn we heel blij om, inderdaad. Geen schade uh, ja, aan het museum? Vandaag... Sorry? Geen schade aan het museum? Nee, geen schade aan het museum. Nee, het water is uh, niet zo hoog uh, gestegen uh, als dat de verwachting was. En uh, ja, we hebben wel uit voorzorg uh, de tentoonstellingen uh, Ja. Maar uh, gisteren uh, zijn we een groot deel van de dag bezig geweest om alles weer opnieuw in te richten. Ja. En vandaag zijn we weer geopend. En welke werken hebt u weggehaald uit voorzorg? Uh, de tentoonstelling uh, Azedin Alaya, dat is een uh, mode tentoonstelling, En uh, de tentoonstelling van Jan Altink, dat is uh, regionale schilderkunst. En een deel van de eigen uh, collectie, waaronder uh, werken van uh, Anton Corbijn en Erwin Olaf. Juist. En geen van die kunstwerken heeft schade opgelopen, gelukkig? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee gelukkig wat? niet. Met alle ellende financieel, zal ik maar zeggen, waarin jullie je bevinden, kon dat er ook nog wel bij, zal ik maar zeggen. Nou, eigenlijk niet. Nee, dus, hè? Uh, nee. <laughs> nee. nee. Nee, dus we zijn heel blij uh, dat het allemaal goed is afgelopen. En uh, nu kunnen we gewoon uh, weer verder met... Uh, Bent u, met u al open? Al goed zijn. Sorry? Bent u al open? Wij zijn al open, ja. We zijn om tien uur open gegaan. En is er nog iets speciaals gebeurd, of uh, is dit gewoon... Uh... Nou ja, business as usual zou ik maar zeggen. Nee, vandaag is gewoon weer uh, business as usual. Dus uh, ja, de, de bezoekers kunnen bij ons gewoon weer terecht voor de tentoonstellingen. En uh, alles is weer precies zo neergezet als dat het was. Dus uh, ja, geen enkele verandering. Helemaal goed, iedereen kan weer komen kijken. Dus in het Groningen ja. Museum. Willemien Bouwers, ik dank u wel. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf, dames en heren, meer informatie vindt u terug op knro.nl, onze website. En straks na het nieuws van half elf, kunt u luisteren naar Prem Radakisjoen. Prem, waar ben je vandaag? Hey, goeiemorgen Sven, weet je wat leuk is? Uh, als groot fan van jou, jij hebt toch ooit een reporter gemaakt over de Joint Strike Fighter? Zo een, uh, wanneer was het, vorig jaar, mei? Uh, dat waren mijn collega's, maar ik, heb, uh, ik leen mijn stem aan dat programma, zoals dat heet, ja. Oh, oké. Okay. Nou, wat grappig is, want ik ga het hebben over de JSF. Angeline Eising, dat is een PvdA Tweede Kamerlid... een van de meest integere parlementariërs die ik ken... die gaat met mij praten of we de, uh, de stekker eruit de moeten trekken... om te praten in GroenLinks-termen of uh, Bruin 1 moet zeggen... jongens, we schrappen het, want we moeten hier zwaar bezuinigen. Maar je weet wel, die jongens van Lockheed... die Prins Bernard ooit omkochten, die hebben een grote lobby... om te zorgen dat het wapentuiger wel komt. Dus ik ga de luisteraars vragen of ze vinden dat ze in deze tijd van bezuiniging... we nog geld moeten gooien in deze bodemloze put. Ik zou jou niet naar je mening vragen, hè? want jij bent een journalist die geen mening heeft, toch? <laughs> ik heb heel veel meningen, maar die ga ik niet altijd overal <laughs> in de eterslingen Prem. <laughs> Oké, okay, luisteraars. En dan komt hier het Burgondisch stemgeluid van Jan van den Putten met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal.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 de indrukwekkende groei van het Indiase bruto-nationaal product. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn in Oman... voor een staatsbezoek van drie dagen. Dat bezoek werd vorig jaar uitgesteld omdat het zo onrustig was in Oman. Volgens minister Rosentaal is er sindsdien veel vooruitgang geboekt. En in Oostenrijk is in 30 jaar niet zoveel sneeuw gevallen. Verschillende plaatsen zijn afgesloten van de buitenwereld. Zo zijn in Lech en Tsuurs al 12.000 bewoners en toeristen ingesneeuwd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB-verkeersinformatie files dus nog op de A20... Gouda richting Hoek van Holland... tussen het knopen plein en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht... staat tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond nog 4 kilometer. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... is bij Heemskerk de afrit tijdelijk dicht... vanwege een technisch onderzoek. Dit is Radio 1... NTR Rem Time Rem De makers van het wapentuig Joint Strike Fighter, dat is Lockheed, u weet wel, dat zijn die frisse jongens die Prins Bernhard ooit omkochten, wachten waarschijnlijk zware tijden. President Obama moet bezuinigen en de afgelopen week maakt hij bekend dat er honderden miljoenen op defensie zullen worden bezuinigd. Volgens zeer wel ingelichte bronnen van mij zal er op de F-35, de JSF, worden bezuinigd. Minister Gates van Defensie van Amerika noemde de 485 miljoen US dollar... voor een nieuwe motor voor de F-35 Joint Strike Fighter aan Godspe. Het ISF-programma, al lang over tijd en over budget... zal de Amerikaanse belastingbetalers miljarden dollars kosten... zei deze minister er ook nog bij. Maar luisteraars, wij Nederlandse belastingbetalers zitten ook in het schuitje. De machtige lobby van de F-35, zo heet de Joint Strike Fighter officieel... zorgt er iedere keer voor dat dit onnodige wapentuig iedere bezuinigingsdans ontspreekt. Onze minister van Defensie Hans Hille gaat binnenkort naar Amerika... waar de JSF-lobby hem natuurlijk zal inpakken. Maar luisteraars, laten we Hillen en het kabinet Bruin 1 van vriend Mark helpen. Laten we hem vandaag laten weten wat het Nederlandse volk denkt. Ik zeg onmiddellijk kappen bij de JSF... Afmelden, ons verlies nemen. We kunnen het geld in Nederland veel beter gebruiken... voor onze pensioenen, zorg en onderwijs. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaart-ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. Angeline Eysink, u bent P van de A Tweede Kamerlid. Een van de meest integere parlementarissen die ik ken. En we kennen elkaar ook persoonlijk goed. Dus uh, we mogen toetraaien, toch? Goedemorgen, Prem. Ja, kan je me uitleggen waarom dit e JSF-ding al vanaf paas 2, dus 1998. Ik weet nog, VVD en P van de A hebben toen het maar uitgesteld. omdat ze geen beslissing konden nemen. Hoe komt het dat het zo'n klucht is geworden? De, de geschiedenis op de opvolger van de F16 is al een hele lange. in 2002. De Partij van Arbeid-fractie zat er toen ook al heel uh, kritisch in. Mijn collega Frans Timmermans die is altijd kritisch op geweest. De eerste vraag blijft altijd op welk moment ook van... hebben we een nieuw vliegtuig nodig? De opvolging van de F-16 zou dus de Joint Strike Fighter moeten worden. Moest er nog gemaakt worden, ontwikkeld worden. Die ontwikkeling die is al vertraagd. Dat duurde al heel lang vanaf 2002. En nogmaals, Partij van Arbeid-fractie zat er toen al heel kritisch in. Was de JSF een multi toestel? Wat alles kan, was dat nou nodig? En Die ontwikkeling is vertraagd, duurde veel langer, ging niet lopen. Vervolgens dacht men van, ja goed, laten we toch maar vast gaan testen. Kortom, laten we toestel maar eens uitproberen. Voor de duidelijkheid als het gaat om, om de toestellen... Nederland is naast de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... het enige land wat testtoestellen koopt. Je moet je voorstellen, zijn er zijn natuurlijk meer landen die kijken naar het vliegtuig... maar die zeggen allemaal van nou, eerst kijken, dan kopen. Wat eigenlijk natuurlijk heel erg een Nederlandse mentaliteit is. Ja, kijk maar kijken, nee, niet het ging om de, om de opvolger, het ging om die F-35... en wij gingen voor de testtoestellen. En dat betekent dat we mee betalen voor de ontwikkeling van het toestel? Wij betalen mee voor de ontwikkeling van het toestel... en Nederland zei we... gaan. Aan twee testtoestellen kopen. Okay. Dat besluit moest genomen worden april 2009. Ja. Daar is er een studie gedaan naar een aantal toestellen in een vergelijking. Van kortom, de Partij van Arbeid heeft ook gezegd het beste toestel voor de beste prijs. Ja. Dat was in vergelijking. Dat was een advanced F16. Dus opnieuw ja. kijken naar een F16 wat gewoon kan. Een toestel uit Zweden, de Saab Krippen, New ja. Generation of de Joint Stride Fighter. Ja. December 2008 was dat. Een vergelijking op die drie toestellen. Wat was belangrijk voor die drie toestellen? Levertijd, kortom wanneer kunnen ze vliegen. De kwaliteit, kortom de veiligheid voor onze mensen die we wegsturen. En het geld, want het ja. is allemaal wel belastinggeld. Ja. De 3D. Wanneer kan het vliegen? Veiligheid voor onze mensen en hoeveel kost het. Daar kwam toen uit het Joint een Fighter. Wij hebben als Partij van Arbeid toen al gezegd, jongens, dit klopt niet. Er is een delegatie van de Commissie Defensie, Vaste Kamer Commissie Defensie, in februari 2009 naar de Verenigde Staten geweest. Toen al, daar was ik bij. Toen al hebben we gehoord. Toen al hebben we gehoord van, jongens, er zijn ontzettend veel problemen in de ontwikkeling. Dat kan nog lang niet getest worden. Maar toen zat u in het kabinet met, met Christen in CDA. Toen zat in het kabinet met Christen in CDA. Toen hebben wij als Partij van Arbeid, hebben we als geen ander gezegd, jongens, dit moeten we nog niet willen uitstellen, nog geen besluit te nemen. Maar toch heeft u toen ingestemd met de In april 2009 aanschaf. Ja. hebben wij, de partij van de arbeidsfractie, ingestemd met de aanschaf van het eerste testtoestel maar onder voorwaarden. Nee, Maar als maar, jullie, we kennen elkaar goed. Kan om... je me uitleggen en ook de luisteraars? Ik keek met kromme tenen, omdat je echt... Wat was die worsteling nou voor jullie om te zeggen... Oké, okay, eigenlijk willen we niet, maar we gaan toch één toestel aanschaffen. De worsteling was de volgende. We hadden het al wel over april 2009. Er ja. was een crisis. Ja. Of een kabinet laten vallen ja. op een testtoestel. Ja. Terwijl de Nederlandse samenleving... terwijl er wel wat anders aan de hand was, veel meer aan de hand was. Ja. Dus toen hebben wij gezegd... Oké, okay, onder, onder voorwaarden gaan we testtoestel Maar komen. wie wilde zo graag, welke coalitiepartner wilde zo graag... dat de JSF moest worden aangeschaft? Dat wilde de, de uh, CDA toen de tijd. En Christen, niet, vergeet niet de VVD. VVD was toen oppositie maar ja. was, en was eigenlijk wat gaat om JSF. Want VVD zei in november 2007 al letterlijk een tekst... koste wat het kost de JSF. Ja. En daar zijn ze van mij betreft niet op teruggekomen. Uh, gezien het besluit afgelopen april voor het tweede testtoestel. Want ja. dat hadden ze natuurlijk kunnen tegenhouden. Maar april 2009. Ja, we zijn akkoord gegaan met het eerste teststelsel Onder voorwaarden. En waarom? Omdat we daarmee tijd kochten. Wat waren die voorwaarden? Die voorwaarden waren de volgende. De prijs van het toestel, geluid van het toestel, de werkgelegenheid... en wederom de kwaliteit van het toestel. Ja. Daar zouden we naar kijken. En ja, We zijn nu twee jaar verder. We zijn twee jaar, jaar verder. Of... We zijn twee jaar verder. Wat is er gebeurd? Wij constateren als Partij van de Arbeid... onafhankelijk van coalitie of oppositie. Laten we alsjeblieft eens gewoon eerlijk zijn naar belastinggeld en goed ja. kijken. En iedereen mag naar mij wijzen, naar ons wijzen, maar ik ben het blijven zeggen. Ja. Wat wij hebben gezegd, dit moeten we nu niet willen en moeten we nu niet doen. We houden onszelf voor de gek. Er zou in 2010 een besluit genomen moeten worden. Maar wat bleek, Lockheed Martin had de zaak niet op rij. Ja. Pentagon had de zaak niet op rij. De Kamer heeft zelf niet eens een heel belangrijk rapport over 2010 ontvangen. Want het is niet geschreven en is in tuin gehouden. Ja, want wat voor de duidelijkheid het kabinet had beloofd omdat dit een groot project is. Dat de Kamer ieder jaar geïnformeerd ja. zou worden over de voortgang. Ja. En in 2010 is dat rapport niet gekomen? Dat heet het Selection Acquisition Report. Dat is het ja. meest belangrijke rapport van het Pentagon, Lockheed Martin. Ja. Dat gaat over hoe gaat het nu met het toestel. Kortom, details zal ik we besparen. Maar iedereen ja. kan zich er iets meer voorstellen inmiddels. En dat hebben we dus gewoon niet gekregen. Ik heb afgelopen maanden lopen zeuren, trekken en leuren... om die gegevens op tafel te krijgen. Want weet je, ze zijn er wel. Als je een beetje contact hebt, dan kun je heel veel informatie krijgen. Ja. En dan zegt de regering, ja, maar het staat op een website en dat kan niet. Openlijk een overheidswebsite. We maken maar... dit onderwerp vandaag omdat iemand uit Amerika mij zei... prim, let op, F-35 gaat eraan. Want uh, senator McCain, uh, niet de eerste, de beste... die heeft in, van 15 december gezegd dat het F-35-programma een mes is. Een rotzooi is. Uh, je hoort zowel van de republikeinse kant als de democratische kant. Van luister even, in deze tijd van zware bezuinigingen gaan we niet verder met die bodemloze put. Dus mijn vraag nu is, uh, als Hillen nu naar Amerika gaat en zegt we stoppen, wat kost het? Dan denk ik dat we ons verlies moeten nemen. En hoeveel is en dat? En dat verlies was. Nou even terug naar jouw ja. vraag nog over het eerste testtoestel. Ja. het tweede testtoestel, dat was onder voorwaarden... Ja was heel bewust onder voorwaarden, want dan konden we nog terug. Dat kostte 20 miljoen als we toen gezegd hadden... nee, we nemen niet het tweede testtoestel. Ja. Wat heeft deze regering gedaan? April vorig jaar hebben ze ingestemd met het tweede testtoestel. En dan ja. is het de hok is in. Dus die twee toestellen zijn nu gekocht. Voor hoeveel? Om en nabij gezamenlijk 250 miljoen. Maar let wel, het tweede testtoestel... daar zit een clausule in, de, in het contract dat zegt... als het duurder wordt het toestel en het gaat duurder worden, dat ja. iedereen, omdat er veel minder toestellen komen... dus kortom, ja. wordt verspreid over. Dan betaalt Lockheed 50% en Nederland 50% van de meerkosten. Ja. En geloof me, het gaat meer worden. En ieder ja. die beweert dat het niet zo is, gaat meer kosten. Ja. Dus dat verlies moeten we gewoon nemen. Dat is één. De werkgelegenheid die er voort zou komen, die is er nog lang niet. Nee, de bedoeling was dat Nederlandse bedrijven ervan zouden profiteren. Ervan. Uh, u klinkt dan, nee, luister als je moet echt op de webcam kijken, op de site. Dan zie je mevrouw IJsing, het gezicht <laughs> helemaal Nee zo. hoor, nee, maar je blik zegt boekdelen. Die, die, ja. die, de, de, de, de, het bedrijfsleven heeft niet zoveel eruit gehaald als we dachten. Nee, nee, nee. Nou, weet je wat, wat het ook is? Er is natuurlijk, je kunt pas het bedrijfsleven inzetten als je toestellen verkocht hebt. Ja. U en ik weten dat er amper toestellen verkocht zijn. Ja amper toestellen verkocht zijn. Twee testtoestellen in Nederland, een aantal testtoestellen in Verenigde Staten en aan het, aan het Verenigd Koninkrijk. Dat, het Koninkrijk ja. dat zijn de toestellen die nu getekend en verkocht zijn, zijn testtoestellen. En deze okay. testtoestellen, u zei het zelf al, dus heel veel aan de hand met het toestel. Dus die testtoestellen moeten ook nog weer in de revisie van de testen. Moet je voorstellen, wie gaat dat weer betalen? Oké, okay, luisteraars, wat vindt u? Graag met onderbouwing. U mag langskomen. We staan bij de vijver van het Buitenhof naast onze favoriete Haringkar. Maar u mag ook bellen met 0800-1121. Mail naar Printtime, en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Lucy in the sky with in the sky with Hans, Hans Heerkens, uh, u bent uh, professor Hans Heerkens, luchtvaartdeskundige en luchtvaarteconom van de Universiteit van Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u mij uitleggen, uh, uh, u kijkt vanaf een afstand, uh, uh, uh, u bent niet betrokken bij de Tweede Kamer, u volgt uh, dit. Um, wat is er toch dat de aanschaf van zulke wapentuig altijd zoveel geld kost? Uh. Waarom het zoveel geld kost? Militair materieel is zeer duur. Er zijn uh, de nodige redenen voor. Het, het wordt op maat min of meer uh, gemaakt. Je probeert altijd iets te maken wat beter is dan je denkt dat de tegenstander kan maken. Dus je gaat uit van het ergste scenario, hè, dat je maximale kwaliteit nodig hebt. Uh, wat heel vaak gebeurt, en ook bij de JSF nu weer gebeurt, is dat er uh, steeds meer eisen worden gesteld door de klanten. Een toestel, uh, het maakt van toestel vordt, dus het moet in feite, moet steeds meer uh, kunnen. Militaire toestellen bevinden zich ook aan, het, aan de grens van de technologie. Bijvoorbeeld een van de drie uh, JSF-versies uh, kan verticaal starten en landen en daarnaast sneller dan het geluid vliegen. Nou, dat is een, uh, een technologische uitdaging van formaat, waardoor van tevoren moeilijk is te voorspellen wat het gaat kosten, maar je kunt wel voorspellen dat het altijd meer gaat kosten. Maar meneer Herkens, dan wat, wat als Nederland nu zou zeggen: oké, okay, het was leuk, dat we eraan meedoen. Maar we kappen ermee. Dan is dat toch economisch het slimste in deze tijden. Nou, dat vind ik een wat, uh, wat voorbarige conclusie. Want uh het, uh, uh, we hebben het nog niet gehad over de 800 miljoen euro die in 2002 uh, uh, opzij is gezet als bijdrage aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Uh, waar Nederland dus een, uh, een, een, een, uh, zeg maar een positie in de ontwikkeling van het toestel heeft uh, verworven. Dat is nog het geld dat is betaald aan de proeftoestellen. Als wij nu uit het JSF project stappen, dan uh, is de kans buitengewoon groot dat het Nederlandse bedrijfsleven... Uh, niet profiteert van de serieproductie en die 800 miljoen was nu in feite uh, bedoeld om daarvoor uh, uh, een investering te zijn, om dan later te kunnen meebouwen. Mag ik dat, bovendien... mag ik dat even testen bij Angelique IJsink, want dit is altijd die Achillesjeel <coughs> geweest. Angelique IJsink, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, die 800 miljoen die zal terugstromen. Als we eruit stappen, uh, zegt meneer Rikers, dan ben daarbij kwijt. Ja, meneer Kees heeft een punt in die zin dat eh, als er toestellen, wat ik net al even zei, verkocht zouden worden, dan komt die werkgelegenheid. Maar zolang er geen toestel verkocht is... Is er geen werk? Natuurlijk zijn er voorbereidingen. Natuurlijk heeft Nederland onder andere een van de storkfabrieken... Ja. een aantal voorbereidingen met een aantal honderden mensen. Maar als u dat vergelijkt met wat we daarvoor betaald hebben... en wat we ervoor terugkrijgen... en let wel, dat weet meneer Heerkens, neem ik aan ook... er zijn landen die totaal niet ingelegd hebben. Hè? Dat heeft Nederland wel weer gedaan. Voor, voorbeeld, ja, en die we dat Duits, even, dat... de, Duitsers, de Duitsers hebben werkgelegenheid, de Turk hebben werkgelegenheid. De Turkije ja, maar de heeft de Turkije, werkgelegenheid. Voor de duidelijkheid, heeft Turkije nou aangeschaft Tur of niet? Turkije heeft nu twee toestellen aangeschaft, voor de rest nog niks. Alleen twee toestellen? Twee toestellen, voor de rest de niks. Okay, en Japan? Japan heeft, heeft intenties uitgesproken, maar we weten allemaal in het toestel wat intenties zijn. Japan heeft nog niets getekend. En Australië? Australië heeft nog niet getekend. Want Australië is de oud-minister van Defensie die nu zegt... we hebben niets getekend, maar we moeten dit toestel niet willen. Het kost te veel, het is geldverspilling. Australië zegt net als, als overigens de marine in de Verenigde Staten zegt... van jongens, dit gaat zo lang duren. En het toestel, dat laten we wel zijn... een jachtvliegtuig gaat over de veiligheid van onze mensen ook. De marine in de Verenigde Staten zegt van nou doe ons maar een toestel... de F-18 is dat, van ja. Boeing tussentijds... Ja. Want die F-35 die, of of komt er nog lang niet. Okay. En dat er is in Australië, speelt die discussie. In Denemarken zijn ze bezig met een kandidaatvergelijk... waar ook de F-18, de Super Hornets, zoals ja. die heet van Boeing in meedraait. Kortom, er is heel veel discussie. Er is heel veel onzekerheid en steeds meer onzekerheid... over landen die gaan voor het juiste dagvaartse. Meneer Herkens, onzekerheid, want dan gaan ja. we naar heel veel bellen, en heel veel mensen bellen. Meneer Herkens, um, die onzekerheid, dit is steeds die worst die wordt voorgehouden... En ik zal zeggen kappen met die 800 miljoen. Want als het echt in productie gaat... ...daar heeft stork al voorbereidingen gedaan. Dan kregen ze toch wel die opdrachten. Dus ze kunnen moeilijk naar een ander bedrijf rennen. Nou... Dat is maar helemaal de vraag. Ik vind het trouwens uh, te zwart-wit gesteld uh, om te zeggen, uh, landen hebben nog niet getekend. Dat is op zich wel waar, maar dat is ook nog niet de bedoeling geweest. De Amerikaanse luchtmacht alleen al heeft het plan om 1700 van deze vliegtuigen aan te schaffen. En dat worden er misschien wat minder, met name in de begintijd. Maar ondanks de, de strategische uh, revisie van het defensiebeleid zoals die vorige week bekend is geworden, uh, dat Amerika meer naar de Pacific en naar het midden Oosten zijn aandacht, zou richten naar Europa. Dat betekent veel meer bezuinigingen voor de landmacht dan voor de luchtmacht. Nou, dus ik kan u zeggen, zo. professor Heerkens, sorry dat ik u op de Minister van Defensie, Panetta, die heeft al publiekelijk is het gezegd dat de strategie zal zijn uitstellen van de aankoop van de F-35. Dat is, dat is waar. Uh, da, maar dat is wat nu. Dat is voor de bühne, meneer Heerkens. Dat is voor de bühne nu. Maar er zitten achter de schermen concrete discussies dat het aantal van 1700 zal worden teruggebracht, aanzienlijk... omdat ze dan van Boeing een aantal F-18's zullen kopen. En, en als dat gebeurt, laten we zeggen dat ze zeggen in plaats van 1700 nemen we er 1000... ja, dan, dan, dan, dan is iedereen de puneut. Ja. Nou, ik vind, u, u, u, heeft wel, uh, u bent wel erg definitief over wat er uh, gaat gebeuren. Inderdaad, de Amerikaanse marine zal een aantal extra F-18's kopen. omdat ze hun vliegkampschepen in de vaart moeten houden. Terwijl de F-35 dus. en nog niet is. Dat extra? Maar dat uh, voor een vliegtuig wat uh, 40 jaar moet dienst doen. dan betekent een uitstel van 5 jaar nog niet. dat er niet aan het eind die toestellen er alsnog bij komen. Nee, dat is waar. Professor en dat, dat betekent toch. Ik... Paar duizend uh, van dit, dit soort toestellen wordt gebouwd. En dan moet u mij even vertellen wat dan het alternatief gaat okay, worden. Professor... Want een F18 wordt niet het moderne toestel waar nee. wij, waarmee wij 40 jaar kunnen doen. Professor Heerkens, ik heb een probleem. Er bellen heel veel mensen. Dus ik, ik moet afscheid van u nemen. Dank u wel voor uw inzicht. U hebt in elk geval ook het andere geluid laten horen. Hartstikke bedankt daarvoor. Veel succes. En hopelijk tot de volgende keer. Als jullie kijken, professor Heerkens heeft een aantal punten. Hij zegt: Kijk, dit is het meest geavanceerde. Uh, ik begreep dat we naar de nieuwsflits moeten. Ik weet niet wat Jan van der Putten heeft. Luisteraars, hier is Jan van der Putten met de nieuwsflits. Dankjewel, Pren. Er is nieuws over de directeur van het COA... Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Noorten Al-Bayrak. Zij staat niet langer op non-actief. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoog beroep... de maatregel dat ze op non-actief stond opgeheven. Het COA moet Al-Bayrak haar werkzaamheden weer laten hervatten. Al-Bayrak had een zaak aangespannen tegen het COA. Ze was eind september vorig jaar op non-actief gesteld... na aanhoudende klachten over haar functioneren en over haar beleid. Het werkklimaat zou verziekt zijn en er was sprake van een angstcultuur. Cultuur. Maar ze mag dus weer aan de slag. Dat is het laatste nieuws daarover, Prem. Dankjewel Jan van de Putten. Luisteraars, ja, ze is ook nog genomineerd... samen met de hele Raad van Toezicht... voor de Patje Peert 2011. Die krijgt u binnenkort van ons uitgereikt. We gaan even terug. Recap en Angelique Eysing. We spraken Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. We praten over de Joint Strike Fighter. Er, uh, uh, het, u zegt... Uh, nu ermee kappen... omdat het, er gaat naar, het ziet er naar uit... dat er minder toestellen gemaakt gaan worden... zodat de prijs per toestel hoger zal worden. Dat omdat, zeker. Ja, omdat Nederland in de ontwikkelingsfase meedoet... en zich ja. daarmee comiteert... Aan de aanschaf zal het toestel per toestel voor Nederland duurder worden. Sowieso. Okay. In de Verenigde Staten, wat, wat meneer gezegd, zegt... van 2400 toestellen voor de VS zitten nu al op 1700 ja. in een paar jaar. En nou, de geruchten gaan duizend worden. iedereen kan. Maar mag ik misschien ja. nog een ander ja. ding inbrengen? Dat is het volgende. Dit wat we nu bespreken gaat allemaal over los van bezuiniging, etc. Ja. Want die ontwikkelingen waren allemaal al bekend dat het niet goed zou ja. gaan. Laten we dat even heel duidelijk stellen. Iedereen kon dit en had dit moeten weten. Ja. Maar wilde het niet weten. Wat nu speelt, is nog meer dan voorheen, is namelijk wel het feit dat alle landen bezuinigen op hun defensiecapaciteit. Dan is de vraag aan de orde, of het nou gaat om een jachtvliegtuig of om panzervoertuigen, wat hebben we nodig? Ik kan je verzekeren, dat zo meteen. In mei is er een grote navo bijeenkomst in Chicago. Ja. Daar gaan lijstjes rond over wat hebben we nodig wereldwijd ja. binnen de NAVO, binnen Europa, binnen de Europese Unie. Op die lijstjes staat niet dat we een tekort hebben aan jachtvliegtuigen. Nee. Op die lijstjes staat niet dat we moeten investeren in jachtvliegtuigen. Nee. Dus wat moeten we doen? We moeten capaciteiten bundelen. We moeten ja. eerst kijken hoeveel jachtvliegtuigen hebben we in Europa. Ja. Nederland moet op de jachtvliegtuigen, Partij van Arbeid heeft dat vaker gezegd, samenwerken met de Belgen. Samenwerken ja. met de Duitsers. Ja. We kunnen, zoals dat zo mooi heet, interoperabel met elkaar werken. Dus dat Nederland, Duitsland en België samen een luchtmacht we hebben. We kunnen samenwerken. En dat ja, zal dat moeten gebeuren als we alleen al kijken naar de sensorencapaciteit binnen de operationele kant van, van de luchtmacht. Dat is zo ongelooflijk duur aan het worden. We hebben het nodig voor de veiligheid van onze mensen. En we staan ervoor als Partij van Arbeid, maar dan moet je wel samenwerken. Nederland kan dat niet alleen mee opbrengen. Oké, okay, luisteraars, we bellen heel veel mensen, we gaan proberen, want we hebben weinig tijd. Frans, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Ja, maar. Dat hartstikke... Afschaffen dat ding, zonder van het geld. Ik bedoel, we zijn lid van de Militair Pact, uh, dat samenwerken prima, fantastisch. Waarom moeten wij als jongetje van de beste, het beste jongetje van de klas altijd de mooiste hebben? Stop het in de zorg. Stop het in. In de oudere zorg de mensen die een budget nu moeten inleveren. Uh, ik vind het zo flauwekul al het dure waterduig. Het is een schoolvoorbeeld van uh, hoe de internationale wapenlobby overheden voor het lab houdt. Dat dan worden gewoon, ja, ik ga bijna niet zeggen wat ik niet moet zeggen. Maar nee, maar ik ook... echt snappen. Duidelijk, hartstikke bedankt. Angelique ik neem een paar mails met je door. Job, ze moeten stoppen met de ISF. Geldpomp in Amerika is fout. Stop het in Europa. De man die er een groot aandeel in heeft is een oud luchtmachtofficier. Ze moeten gewoon die saap kopen. Theo zegt, voor mij hoeft het niet, maar je moet de vinger wijzen naar de voorlopers van Wilders. Maat Herben vond het maar al te fijn om dat ding te kopen. Daarna heeft de PVV maar al te graag ermee ingestemd. Maar omdat er niet goed veel bij hun populistische achterban hebben ze een draai van 180 graden gemaakt. En zijn ze ineens tegen. Voor de duidelijkheid, de PVV is tegen de aanschaf van de ESF. De PVV is voor. Oh Voor, oké. Okay, dus, de PVV is voor de aanschaf van uh, de testtoestellen. Zij hebben het mogelijk gemaakt. Deze coalitie heeft april vorig jaar mogelijk gemaakt dat het tweede testtoestel gekocht werd. Oké. Okay. Dat was waar wij als Partij van Arbeid gezegd, het eerste onder voorwaarden dat kunnen we altijd nog ruimen. JSF nu afkappen en de F16 upgrade doorzetten. Jan Alblas uit Singapore. Anton, hey, waarom zijn we allemaal tegen dat pensioenfonds hebben geïnvesteerd in fabrieken die landbenen gaan maken? Maar hebben we medelijden met bedrijven die vliegtuigen gaan maken? Ja, Anton, dat heet hypocrisie. Goedemorgen, meneer of mevrouw Meisel. Goedemorgen, premier. Ik spreek met Josio Meisel uit Den Helder. Hi, zeg het maar. Goedemorgen, meneer. Uh, het gaat mij, het is meer, meer een technisch verhaal, maar het gaat mij niet meer zozeer om het vliegtuig wat uh, de capaciteit heeft. ...maar meer om het wapentuig wat eronder hangt. Ik kan me namelijk herinneren in de Balken uit een Nederlandse S-zertje... ...in de zonder dat hij überhaupt gezien heeft. Dus ik vraag me af, eh, zouden die dingen niet tegenwoordig onder een dubbeldekkertje geplakt kunnen worden? <lacht> maar euh, dank u wel, het is een, een leuke oplossing, maar ik denk niet dat het gaat redden. Hier heb ik nog van Tix Groof, beste Prim Kappen met de JFS. Ik heb geen zin in alleen parlementaire enquêtes achteraf. Wie wordt hier rijk van? is dat, uh, uh, Angelique Isaac, je loopt het risico. Hè? Want kijk, als we nu een parlementaire enquête zouden houden... dan zou je zeggen, ja, u wist dit, u wist dat. De, het, hoe komt er dat in die waan van de dag? W wat ik dus niet snap is... er zitten heel verstandige mensen op defensie. Hè? Meneer uh, Middelkoop was een, uh, uh, een fatsoenlijke fan. Jackie ja. Fries was staatssecretaris toch schijnt dat dat apparaat zo werkt... dat welke politicus er ook zit... ineens voor die JSF wordt. Wat, wat, wat, wat is dat in de psyche? Nou, ik denk dat het belangrijk is... als je kijkt naar het ministerie van, van, van Defensie... natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen... dat, dat de piloot daar en mensen daar... zich met lucht maken, willen graag de JSF. Laat me eerlijk zijn, je wilt de beste. Als jij denkt, dit is het beste, dan wil de leerkracht... dat wil de mensen in de zorg werken, dat wil ook een piloot. Dus... Wat je zou moeten doen is niet dit project door de krijgsmacht zelf laten beoordelen. Dit moet je door externe laten doen. En natuurlijk is die wereld van beoordeling klein. Maar als voorbeeld in Denemarken hebben ze het zo gedaan. Daar gaat de krijgsmacht, praat wel mee over die vervanging. Maar het is buiten de krijgsmacht geplaatst. Dus dat is een hele belangrijke. Want ja, je eigen kalkoenslachten, zoals het zo ja. weer heet, dat is ongelooflijk verdomplastig. Dat moet je ja, niet maar, maar, willen van mensen. Nee, dat maar, verwijt natuurlijk ook niemand binnen de krijgsmacht. Nee, maar het, is, het, is een soort, het is een soort mechanisme. Daarnaast is ja. het zo van dat we onszelf politiek gevangen hebben gehouden in dit hele traject. Van de tien partijen in de Tweede Kamer zijn er vijf nu... die al die jaren betrokken geweest zijn bij het aanschaf van... bij het dossier van, ga ja. maar door. Dat betekent dat we eens ver naar onszelf moeten willen kijken. Iedereen kan wijzen naar de Partij van Arbeid, ja. naar het CDA... naar de VVD, naar de ChristenUnie, naar D66... en nu ook naar de PVV. Ja. Let wel. Dus dat betekent dat we met z'n allen ver moeten willen zijn... en zeggen van jongens, wacht even, dit is zoveel geld. Punt één, veiligheid voor ons. piloten. Dus je wil ook de hand de eigen boest steken? Dat doe ik constant. Maar we hebben wel, ik zeg ook heel duidelijk, prem. we hebben wel als Partij van de Arbeid constant ervoor gevocht en voor gewaarschuwd de juiste informatie op tafel Ja, maar ik herinner me nog en... pas twee waar Kok premier was. En dat je zag dat ja, Kok prem. moeite had met zijn eigen PM ja, van de A-fractie. En toen het slimste in de Dat gedaan... klopt, prem. Maar nu breng je het in een discussie die ik eigenlijk liever niet heb. Want dan ja, gaan we nee, met Nee, nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Want dan gaan we jij bakken. Ja. Kok was premier. Maar wie was de minister van Financiën? Salom. Wie was de minister op economische zaken? Uh, uh, uh, Amri Joortsma? Uh, ja, Wie was de minister op defensie? Uh, Frank de Graaf. Oké, okay. ik, nogmaals, ik geef mijn gezin in <laughs> jij bakken. Maar als je naar één premier wijst. die door drie VVD's hierover geconsulteerd wordt. op een cruciaal moment. Okay. dan moeten we. ik wil er juist even vanaf. Zit u waarom ze dat zo goed Dat kunnen we is? blijven doen, dat kunnen we blijven doen. We ik moeten moet onze verantwoordelijkheid nemen. Goedemorgen, Joakje. Ja. Ja, dag Prem, met jou ook. Uh, even iets heel anders, nou ik ben tegen, we, we moeten dat gewoon uh, stopzetten als dat nog mogelijk is. En vooral ook, we hebben het helemaal niet nodig. We hebben dat hele vliegtuig niet nodig. En, dat is, en dan zoveel geld, dat kunnen we beter ergens anders aan uh, uitgeven. Nou, uh, Sjokje, duidelijker ja. kan het niet. Hartstikke nee. bedankt. Uh, ja. uh, ik, ik kreeg van Ivo hier Primtime Radio. Ik lag me rot als de VS de ontwikkeling stopzet. Angelique Eysink, we denken altijd dat we in Nederland de grote broek kunnen aantrekken. Maar in feite volgen we toch gewoon wat ze in Amerika doen. En als uh, Gates gaat bezuinigen en de F-35 uh, minimaliseert. Wat, wat, wat gaan we dan doen in Nederland? Nou, we hebben ook eens Partij van de Arbeid allen jaren gezegd, we worden veel te, af, veel te veel afhankelijk van de Verenigde Staten hierin. Ja. Dus dat betekent dat we als Europese landen... Dus veel moeten gaan kijken hoe kunnen wij samenwerken. Ja. Dat hebben we al lang gezegd. Dus daar moeten we opnieuw naar gaan kijken. We hebben daar die voorstellen lang gedaan, dat kan. We hebben een Eurofart, we hebben andere toestellen, we hebben Saab Krippen... Ja. We hoeven niet een multirole toestel te hebben wat alles kan. Dus kortom, we kunnen aan deze, kant, aan deze kant van de plas nog heel veel samen. Theo Koster zegt schandalige geldverspilling. Niet alleen nu in tijden van bezuiniging. Geld uitgeven aan een georganiseerde stupiditeit. Wat militarisme is ten hemels Stop het in voedselproductie, onderwijs, armoedebestrijding. En bewustwording dat vijanden alleen bestaan als je ze zelf creëert. Dit is een uitstekend onderwerp, zegt Willy Tenberge, voor een landelijke petitie. In deze tijd waarop de belangrijkste dingen worden bezuinigd. Zoals de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving. Is het toch gek voor woorden dat er hier miljoenen in worden gestopt. Angelique, we hebben nog maar 35 seconden. Uh, als jij nu, met de komende tijd, gaat Bruin 1 jullie hulp vragen voor Europa, kan je niet gewoon zeggen, oké, okay, breekijzer, ik steun je in Europa, ik steun je met pensioenen waar Blondie niet mee wil doen, maar in ruil daarvoor kappen met de JSF. Gewoon keihard onderhandelingen, anders laat je het kabinet vallen. We hebben als Partij van de Arbeid altijd gezegd... als je een krijgsmacht uitstuurt, piloten uitstuurt... gaat het om de veiligheid. Ik ga niet in, in dat soort cirkels mee, Prem. Het gaat om de veiligheid voor uitsturen van mensen. Wat dan wel telt, is het beste toestel voor de beste prijs. Dat, was het, dat, was, het dat was het adagium van de luchtmacht altijd. En dat blijven wij zeggen. Maar het is bewezen, en dat is jouw punt... <lacht> het is bewezen dat dat voorlopig niet de JSF is. Definitely ik dank, not. Ik dank professor Heerges en Angelique Eesek, alhoewel ze geen antwoord geeft op mijn vraag... iedereen die reageert heeft. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publiek Omroep en de vullers van de bodemloze punt die f 35 jsf Redactie Jeroen Schapok, Fatima Maya en Rien Aarts die ook regie deed. Productie Hans Twin, Momo techniek, logistiek en transport Paul Rijman. Eindredactie Barbara van der met de Jan van der Putten, Dana Felix, Putters met de Gids.fm. Tot morgen, namaste, dag.